8 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Lance Armstrong voelt zich te zwaar gestraft. Extra geld ouderenzorg komt vaak niet goed terecht. En Boeing staakt levering Dreamliners, productie gaat door. Lance Armstrong vindt dat hij met zijn levenslange schorsing... als wielrenner de doodstraf heeft gekregen. Dat zei hij in het tweede deel van zijn gesprek met Oprah Winfrey... waarin hij zijn dopinggebruik opbiegde. Armstrong mag de rest van zijn leven niet meer aan sportwedstrijden meedoen... en dat ervaart hij als een doodvonnis. Anderen zouden volgens hem een schorsing van zes maanden hebben gekregen. Het tweede deel van het interview was persoonlijker dan het eerste. Armstrong leek één keer geëmotioneerd. Dat was toen hij vertelde hoe hij zijn dopinggebruik opbiecht... aan zijn zoon van 13, die hem altijd had vertrouwd. Het meest vernederende moment van de afgelopen maanden... was volgens Armstrong dat hij het bestuur van zijn stichting... Livestrong moest verlaten. De stichting was mijn zesde kind, zei Armstrong...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 De gemeente Amsterdam wil geen ambtenaren die lid zijn van motoclubs als Hells Angels of Satudara. Ambtenaren die weigeren om hun lidmaatschap op te geven dreigen te worden ontslagen, schrijft de Telegraaf. Tegen drie mensen zou inmiddels een onderzoek lopen. Aanleiding is de veroordeling deze maand van een Hells Angel tot acht jaar cel voor het plegen van een aanslag met een handgranaat. Volgens de Telegraaf werkt deze man als ambtenaar in Amsterdam. Hij zou door de gemeente zijn geschorst en wordt waarschijnlijk ontslagen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 Het weer in het noorden kans op wat zon, verder is het bewolkt en in het zuiden kan wat sneeuw vallen. Blijft de graad op 3 vriezen en er staat een snijdende oostenwind waardoor het kouder aanvoelt. Ook morgen veel bewolking, het gaat vanuit het zuiden sneeuwen, mogelijk gevolgd door ijzel. Hallo, ik ben Nick, zakelijk specialist van Vodafone voor ZZP'ers en mkbers, gevestigd in zijst. Dat kan zomaar 10 minuten bij u vandaan zijn. Ik ben Denise, werk in Tilburg en help u graag met al uw vragen... over zakelijke producten en diensten van Vodafone. Zoals wij zijn er nog 40 collega's door heel Nederland. Voor service en persoonlijk advies op maat... kunt u bij ons terecht in de Vodafone-winkel. Kies Nick of Denise of een van de andere zakelijke specialisten... in de Vodafone-winkel bij u in de buurt. Easy. Kijk op vodafone.nl slash zakelijke specialisten. Power to you. Vodafone. Ik ben Nelleke Noordervliet en ik geloof in het leven voor de dood...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 Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 19 januari. De Tweede Kamer is het zat. Treinen en al helemaal snelle treinen moeten rijden. Straks praten we met de Kamerlid daarover. Geen huilbui, wel een snik, een kleine traan en veel emotietelevisie. Deel 2 van het interview met Lance Armstrong. Maar eerst de bevrijdingsactie in Algerije. Steeds is er geen duidelijkheid over het lot van enkele tientallen gegijzelde buitenlandse werknemers van het gasbedrijf in Algerije. Internationale bezorgdheid is groot. Algerijnse regering komt maar met weinig informatie. Gisteren werden honderden Algerijnen bevrijd en ook tientallen Britten. Opluchting om weg te zijn uit de woestijn is groot. Very, very relieved to be out. We still don't know really what's happening back on site. So um, as much as we're glad to be out, our thoughts are with colleagues. But still. De aan de Hoe blij ik ook ben, zegt deze Brit. Ik denk aan mijn collega's die daar nog vastzitten. Verslag even voor de Arabische wereld het is Lex Runderkamp. Lex, wat is het actuele beeld uh, wat jij op dit moment hebt van de situatie? Nou, we beginnen aan de vierde dag van die internationale gijzelingscrisis. Er zijn al zeker tien bij betrokken. De gijzeling is nog steeds gaande. Er zijn mensen bevrijd, er zijn mensen dood, er zijn gewonden... Maar er zitten op het terrein ook nog steeds een ongeveer 4, 5, 6 gijzelnemers en uh, met mensen. Het uh, getallen die we op dit moment weten is dat er op zijn minst 30 uh, gijzel om zijn gekomen, waarvan een stuk of zeven buitenlanders. Het Staatspersbureau van Algerije spreekt van een lager getal, die spreekt van 12 doden. Die onzekerheid irriteert natuurlijk de betrokken landen. Enorm, en dat zijn, ja, dat zijn. Uh, dat, dat lijkt ons zwaar diplomatiek overleg. Er zijn Noor mensen uit Noorwegen, Japanners, Britten, Amerikanen, iedereen is erbij betrokken. En het allerlaatste wat hebben, is dat een Amerikaans medisch uh, reddingsvliegtuig vanuit Algiers vertrokken is met een aantal gegijzelden die al vanuit de Sahara naar de hoofdstad Algiers zijn gebracht. Mm. En die zijn nu uh, met, met dat vliegtuig speciaal voor uh, gewonden onderweg naar, we weten het niet, Europa. Maar het lijkt me ook niet zo makkelijk om zo'n bevrijdingsactie uh, uit te voeren, want we hebben hier natuurlijk wel te maken met een uh, gasinstallatie. Ja, die, kijk, dat zouden we... Uh, dus, de, de, de, het eerste waar je aan denkt is, je kunt een gasveld uh, niet zomaar aanvallen. Er is dus een explosie te natuurlijk. Maar je moet ook niet vergeten dat de Algerijnen een traditie hebben... van ongelooflijk hard optreden tegen uh, islamitische extremisten... Ik hoorde gisteren van iemand het verhaal dat, dat, ze, de, dat er al eerder een gijzelneming in, in Algiers was. En er kwam er gewoon tanks aanrijden. En die schoten het hele flatgebouw, inclusief gijzelnemers en gegijzelden, helemaal plat. En dan ging ze met Brankaas de rumble in, de drommel in, om die mensen weer de, te kijken of nog overlevende waren. Dat is een beetje de, dus een hele bloedige strijd geweest. Nee. In al en je ziet dat eigenlijk op, de, op dit moment ook nog doorgaan. Dus het feit dat ze misschien wat gasleidingen gaan laten exploderen, ik denk niet dat ze dat zouden zou hebben. Niet. Maar goed, uh, ze zijn ook niet erg scheutig met, uh, met informatie. Is dat een beetje omdat die regering daar gewoon niet mee gewend is... om daar op die manier mee om te gaan? Moeten we aannemen, er komen heel, ook, overigens ook mondjesmaat... maar informatie van, van de Amerikaanse of Britse overheid naar buiten... Uh, dat heeft er gewoon mee te maken dat, dat we niet spreken over een gijzelingsactie... die uh, zeg maar al afgerond is. Die is op dit moment in de woestijn in Sahara, in de Sahara gewoon nog gaande. Tot zover. Dankjewel, Lex. Lex Runderkamp. Al voor de vierde dag dus, ondertussen, van die gijzelingsactie. In Nederland en ook in België gaat het vooral over de Vira, die snelle treinverbinding. Vraag is, moet er nou een gewone treinverbinding komen tussen Amsterdam en Brussel... nu die hoge snelheidstrein die Vira niet meer rijdt? Dat vinden de Partij van de Arbeid en de VVD, de coalitiepartijen van de Tweede Kamer. Vira rijdt niet na grote problemen met het materieel. Nieuwe treinen komen van een Italiaans bedrijf, Ansoldo Breda. En ze zijn niet alleen in Nederland en in België waar ze problemen hebben met het materiaal. Luister naar onze correspondent Rob Zoutberg. Grote problemen, ook in Los Angeles, waar uh, Ansaldo Breda trams leverde, In Washington, waar ze metro's leverden. Je kan één conclusie trekken als je zo rondkijkt. Het bedrijf krijgt overal de grote deals binnen... om treinen, metro's en trams te leveren. Maar daarna ontstaan er al snel problemen. Ten eerste uh, met levering en dan met veiligheid. Duco Hoogland is Kamerlid voor de Partij van de Arbeid nu aan de lijn. Um, als u dat zo hoort, ja, dan hebben we gewoon met het verkeerde bedrijf zaken gedaan. Ja, dat is wel best wel kunnen. Ik vind dat lastig om te beoordelen, dat bedrijf. Ik ben ook niet bij de aanbesteding geweest. Ze hebben op papier gewonnen, maar in de praktijk hebben ze in ieder geval geen beste materieel geleverd, lijkt het. En nu? Ja, moet ik wel zeggen, ja. de trein rijdt een maand. Er zijn altijd aanloopproblemen, die zijn er ook geweest. Ja, geweest. maar er zijn aanloopproblemen en aanloopproblemen. Dit zijn toch wel hele grote problemen? Uh, daarom heb ik het ook knudden genoemd, uh, want de afgelopen tijd was de punctualiteit was, uh, laag, weinig treinen reden, en als ze reden, dan reden ze te laat. Ja. En wat nu? Want uh, Belgen hebben het uit, uh, uit de roulatie genomen, een verbod zelfs erop gelegd. Maar ja, je zal maar reiziger zijn op dit uh, traject tussen Amsterdam en, uh, en Brussel. Hoe moet je je hier dan verplaatsen? Om die reden hebben wij de NS verzocht om nu een treindienst op te starten tussen Amsterdam en Brussel tijdelijk. Zolang de Vira niet rijdt, zodat mensen in ieder geval... En als het vooral zakenreizigers zijn dat naar Brussel kunnen en vanuit Brussel ja. naar Amsterdam. En de NS zegt, ja, een, uh, er is een, uh, een gewone treinverbinding dan tussen uh, Amsterdam en Brussel. Maar dat is nog niet in, in, uh, aan de orde, zeggen zij. Ja, dan krijgen we in ieder geval een goed gesprek uh, samen met de Belgische Kamercommissie, met de NS en de Belgische spoorwegen. U kunt het niet afdwingen? Nou nee, het is lastig voor de Kamer om het af te dwingen. Maar ik denk dat de NS heel goed begrijpt dat de Kamer het beu is. En uiteindelijk is het een publiek bedrijf met een publieke taak. Dus namens alle reizigers uh, zou ik willen oproepen... zorg voor een goede verbinding naar Brussel. Ja, maar goed, u, u, u, u doet dat, die opwinning. U slaat ze dus met de vuist op tafel. Maar uh, u heeft geen enkel middel om de NS uh, op een of andere manier... te dwingen om aan de reiziger te denken in dit geval. Ja, en daarom heb ik ook gezegd... Het is een van een volksvertegenwoordiger aan uh, een publiek bedrijf wat in handen is van de overheid. Uiteindelijk staat de NS op afstand. Daar heeft de reiziger niets aan. Dus ik dacht, laten we toch maar een oproep doen. Misschien helpt het. Yeah. Uh, nou ja, de staatssecretaris zou in principe natuurlijk nog wel kunnen ingrijpen. Hè? Via de concessie heb ik me laten uitleggen. Ja, dat klopt. En dat is aan de staatssecretaris. Dus dat wacht ik even af. Want zij wordt ervoor betaald om dat te doen. Uh, eerder hebben we de NS opgeroepen om de reserveringsplicht af te schaffen als Kamer. En toen hebben ze dat ook gedaan op de Vira. Dus... Dus we luisteren af en toe wel. En het Nederlands en het Belgische parlement komt bij elkaar om erover te praten. Een soort hoorzitting, heb ik begrepen. Gaat dat snel gebeuren? Ja, dat gaat gebeuren. De enige vraag die de VVD-collega mij stelde was... hoe komen we dan in Brussel? Maar... <laughs> Misschien met de auto. Ja, precies, maar we gaan in ieder geval aan tafel zitten en dat kan, dat kan wel wat opleveren. Ja, en dat gaat snel gebeuren. Ja, ik begrijp 28 januari. 28 januari, dan gaan de gezamenlijke parlementen... dat sinds 1830 volgens mij ook niet meer gebeurt, met elkaar erover praten. <laughs> Geef dan wat een probleem het is. Meneer Hoogland, ik dank u wel voor uw reactie. Dank u zeer. Dag. Problemen genoeg voor president Obama. Maandag is de inauguratie voor zijn tweede termijn. Dan de verkeersinformatie. Het is niet glad, er zijn geen files doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het tweede deel van het interview met Oprah Winfrey... is Lance Armstrong op de gevoelige toegegaan. Hij sprak vooral over de gevolgen van zijn dopinggebruik... tijdens zijn wielercarrière. En voor hem voelt het als de doodstraf. Dus ik heb een doodstraf. En ik heb... Dus je And uh, that's weer I'm En ik zeg niet... Dat is maar ik zeg het anders. Armstrong vertelde dat hij in therapie is. omdat zijn leven een rommeltje is. Het meest moeilijke moment in het dopingschandaal. was het moment dat hij afscheid moest nemen van zijn stichting Live Strong. Strong, sorry. Die hij oprichtte ter bestrijding van kanker. De foundation was. Is like my sixth child. En om dat beslissing. om af te stappen, was. dat was groot. Van alles wat er in dit. Process Grace. was the lowest. The lowest. De stichting is mijn zesde kindje. Om daar afscheid van te nemen. Dat was moeilijk, zei Armstrong. Waar hij in het eerste deel van het interview vrij emotieloos zijn dopinggebruik opbiede, was er nu iets van emotie te zien toen hij vertelde hoe hij hoorde dat zijn zoon Luke hem verdedigde. Toen wist hij dat hij het hem moest gaan vertellen. At that point I decided: I have to say something. This is out of control. Mm -hmm. Uh, and then I have to have that talk with them, mm -hmm. which was just here over the holidays.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 Één keer de gevallen, ja, niet één keer gevallen in, in, in, in beide afleveringen in een gesprek van 2,5 uur. Een wielenverslaggever Gio Lippens. Johan Bruineel zou volgens Belgische media willen meewerken... aan een onderzoek van de Belgische Wielenbond. Ja, startte de bond een onderzoek naar Bruineel... tijdens de zaak Lendis drie jaar geleden. Op doping betrapte Lendis, die beschuldigde zijn oud-ploegleider van betrokkenheid. Maar Bruineel die ontkende op dat moment in ieder geval alles. Het was dus deel 2 en dan deel 1 of eigenlijk deel 0 nog. Maar het gaat over het schaatsen. Schaatsliefhebbers moeten moet oppassen, want de schaatsbond, de KNSB, waarschuwt in het hele land voor slecht ijs. Het moet namelijk nog een paar dagen hard vriezen voordat mensen veilig het ijs op kunnen. Jeroen de Jager hebben we desalniettemin toch het ijs opgestuurd. Vanochtend richting Eernewoude, de Jan-Durkspolder. En uh, Jeroen, ja. we hoorden je net zeggen dat het ijs bij jou ook een beetje aan de dunne kant is uh, om te schaatsen. Aan de andere kant, ik geloof dat jullie een centimeter of zeven hadden ergens middenin. Hoe is het met de schaatsers? Absoluut. Ja. Zijn ze te zien? Um, ja, nou, kijk eens even. Uh, we zagen al wat gratis hier, hè? Ja, ja, de eerste zijn er al. Aangeveldboom maar... hier van de ijsvereniging. Hoe heet die trouwens? De, dat is de ijsclub Leeds Begin, klein begonnen, in Eerenwoude. Okay, we zien daar auto's staan al. Die stond er straks niet, ja. hè? Nee, ze komen nu langs aan. Het wordt licht, ja. En waar staan wij hier? Dit is de? Ja, dit is de, de, de Kluunbrug. En die uh, verbindt het ene stuk water met het andere. En daar uh, moeten de rijders overheen om uh, de grote lus daar ook te kunnen maken. Ja, maar de grap is, dit zijn twee uh, polders die altijd onder water staan. Dus uh, polder teruggegeven natuur. Daar kun je rondjes op draaien van uh, 7 kilometer. Of 14 totaal, hè? Ja, ja. En u heeft allerlei voorbereidingen getroffen voor de toertocht... die vandaag niet doorgaat. Want de KNSB en de, en de Friese ijs, uh, ijsbond... die heeft tegengehouden. Uh, we staan hier op die Kluunbrug bijvoorbeeld, investering. Daar staat uh, de vrachtwagen of de trekker met Koek en Sopi. Ja, ja we hebben je, je, je hebt het heel goed voorbereid. En uh, we waren er ook echt van uitgegaan dat het door kon gaan. En uh, nou, gisterochtend kregen we het bericht dat het niet door kon gaan. Nou ja, goed... Uh, uh, wij hebben ons er goed bij neergelegd. We hebben ook gelijk ja, heeft u zich erbij neergelegd? Ja, ja, ja we hebben geen andere keus. Dat, uh, dat moet ook. Maar we hebben gisteren ook alle maatregelen genomen... om uh, ja, datgene wat dan toch gaat gebeuren go in goede banen te leiden. Ja, ja. En gaat het nou toch misschien... Uh, want er komen schaatsers dus op af, hè? Dat is onvermijdelijk. Hoeveel mensen verwacht u eigenlijk? Ja, daar, daar ga ik ge bijna geen uitspraak Gisteren hadden we ongeveer duizend mensen. Ik had de auto's geteld langs de weg. U mag niet te veel zeggen, want dat direct uh, laat u, maar Met het gevaar dat u toch aangesproken wordt van... Uh, age, u, u bent hier toch weer iets aan te organiseren of wat? Nee, ik organiseer echt niks. Nee. En dat is eigenlijk jammer, want als we het wel organiseren... hadden we het in hele goede banen kunnen leggen. We hadden een heel goed verkeerscirculatiesysteem. We hadden zeker twintig verkeersregelaars. We hadden een goede medische dienst. Nou ja, ik heb gisteren de eerste man, uh, die, die lag in het ziekenhuis met, met zijn kop op het ijs. Ja. Dat kan altijd gebeuren. Gaat het nou wel, toch... Maar we hebben hem wel geholpen. En nu er, nu er geen medische dienst is, wie moet die man dan wel helpen? Als er vandaag toch een heleboel mensen op afkomen. Ja, ja, ja, ja. En wanneer gaat het nou misschien toch nog wel door? Want u bent altijd de eerste hier om een toer toch te houden. Hè? Uh, dat is al een paar jaar achtereen. En misschien dat het dan later in de week gewoon doorgaat? Ja, het ligt een beetje aan de ijsaangroei. Dat was ook zo. De ijsaangroei viel ontzettend tegen. Geen zeven, min 7, min 8, Nee, echt, min 2, min 3. Nou, en dus is de ijsdikte niet voldoende voor zulke grote aantallen. Nou, we gaan hem toch even testen, Bert. Uh, want uh, je hebt dus hier die twee polders. En daar loopt een sloot omheen. En daar loopt deze Klumbrug overheen. En nou gaat Aage, hebben we afgesproken, die gaat van de Klumbrug afspringen. Ik hou zijn hand vast, kom Aage. En uh, Aage is 85 kilo. En ga dan... Nee, het, het is, een het collega is, van mij van uh, Anke Veen, David Post. Ja, die ging er gisteren. Ja, uit. die sprong, de dwars dus ik, uh, dat was wil, hij. Uh, dus dat willen we ons hier niet overkomen. En dat geeft aan de sterkte van het ijs. Maar we kunnen niet die uh, 10.000 uh, verwachten. En, en die kunnen er ook niet op. Nee, 10.000 we... mensen zou te veel zijn geweest. Dus het is een goed besluit geweest. Dus de mensen, kom niet hier naar deze polder opnieuw. Uh, en als je toch wilt schaatsen, uh, ga dan eventjes naar nos.nl. Daar staat een prachtige kaart. Kunt u ook bij u in de buurt kijken waar u kunt, uh, wel kunt schaatsen. Het zijn meestal uh, ijsbanen op uh, weilanden bijvoorbeeld. Maar uh, daar staan uh, de ijsbanen op waar u wel kunt schaatsen. Voorbereiding voor de inauguratie van Barack Obama aanstaande maandag die zijn in volle gang. Maar de politieke agenda voor zijn tweede termijn heeft de Amerikaanse president toch behoorlijk moeten omgooien. Vooral door de schietpartij op de school in Newtown. Nieuwe wapenwetten, die Obama heeft voorgesteld, zullen de komende vier jaar nog zwaarder maken. Zo is de verwachting in Washington. Er moet veel gebeuren, zei president Obama afgelopen week. Tijdens de laatste persconferentie van zijn eerste termijn. Meer banen, hogere salarissen, meer eigen energie. We moeten ons immigratie systeem reformeren. We moeten onze kinderen de best mogelijke mogelijk geven. En we moeten alles doen wat we kunnen. Er moet een nieuw vreemdelingenbeleid komen. Het onderwijs moet beter. En dan nog even dit. To protect them from the horrors of gun violence. Kinderen moeten beschermd worden tegen wapengeweld. Ik denk dat Obama erg bezorgd is over zijn legacy. Obama is er meer dan ooit mee bezig hoe hij de geschiedenis zal ingaan, zegt Roger Simon. Een politiek commentator die al vele presidenten heeft gevolgd. Ook al krijgt Obama straks niks meer voor elkaar, met Obamacare heeft hij in ieder geval een nieuw zorgstelsel ingevoerd. In de second term, I think he wants to doen. De herkozen president wil dit kunstje nog een keer herhalen. Uh, immigration is een huge problem voor dit land. Hij wil met een nieuwe migratiewet komen en daarmee het leven verbeteren van de 11 miljoen mensen die nu in de schaduw leven. Uh, in his second term, he had little to no intention of doing anything about gun legislation. In zijn tweede termijn zo verzekert Simon was Obama absoluut niet van plan om de wapenwetgeving te veranderen. Until the at Newtown. En toen kwam Newtown. I think the president, who has two young children, felt keenly and emotionally about it. Obamas politieke instinct zegt dat hier nu wat moet gebeuren. Hij denkt niet alleen als president, maar ook als ouder, zegt de columnist. Met dit plan heeft de president zich wel een probleem op de hals gehaald. And behind the scenes they'll do everything they can to block any common sense reform and make sure nothing changes whatsoever. De National Rifle Association en hun politieke handlangers zullen er alles aan doen om strengere wapenwetten tegen te houden. Het it's going to be difficult. Congress is where hope goes to die. It's sort of the elephant's graveyard of legislation. Het congres is hopeloos. Daar sterft ieder wetsvoorstel. That is so extreme. Dat people have been elected niet things maar to de andere from doing anything. De politiek is extreem gepolariseerd. Er worden zelfs mensen verkozen niet om iets te bereiken, maar om de ander te saboteren. En daarmee bedoelt Simon natuurlijk de Republikeinse Tea Party. The only way we will be able to change is if their audience, their constituents, their membership says this time must be different. Obama gaat campagne voeren om de burgers ervan te overtuigen dat het nu echt anders moet. En dan is er nog het schuldenplafond dat verhoogd moet worden. Waar de Republikeinen absoluut geen zin in hebben. Obama heeft een duidelijke boodschap voor ze. And Republicans in Congress have two choices here they can act responsibly and pay America's bills. Or they can act irresponsibly and put America through another economic crisis. Ze staan voor de keuze. Of netjes de rekeningen betalen van de staat of terug de recessie in. Zegt een keiharde Obama. De grote vraag is nu: gaat deze aanpak werken van niet onderhandelen met de republikeinen? Basically, he said. Look, you know, I won this election. People voted for me. They reason. Eigenlijk zegt hij tegen het congres: ik heb de verkiezingen gewonnen. Daar kun je maar beter mee leren leven. Maar ja, relativeert Simon, die kaart kan hij niet altijd spelen. Je kan dat niet altijd doen. Verslag was dat van het correspondent Wessel de Jong. Het ging dus over de tweede termijn van president Barack Obama... en komende maandag wordt hij officieel geïnaugureerd. Komt even nieuws op de Burelen terecht uit NRC Handelsblad. De krant komt vanmiddag uit. Komt met een onthullend verhaal over het dopinggebruik... ook in Nederland bij de Rabobank ploeg. En daaruit blijkt dat vanaf het begin van die ploeg... in 1996 de EPO is gebruikt. En ook is de bloeddoping gebruikt, onder andere door Thomas Dekker. Staat allemaal in NRC Handelsblad, hoort u vast en zeker veel meer over... Vandaag in de loop van de dag. Hebben we hebben nog ander sportnieuws: dat gaat over tennis. Verrassing bij tennis bij de Australian Open. Want uh, Del Potro die ligt uit het toernooi. Daar moeten we even over praten met Mark Brassen. Mark, wat ging er mis bij Del Potro? Ja, er ging bij Del Potro wel wat mis. Maar je kan ook zeggen dat zijn tegenstander, de Fransman uh, Jeremy Chardy, een, een, een fenomenale wedstrijd speelde. Uh, ik heb even naar de cijfers uh, gekeken. Net 78 winners van de, van de Fransman. Uh, 44 daarvan met zijn voorrent. Ja, dat, dat, dat getal 78, dat, dat kom je niet vaak tegen in het tennis. Het is, het is een shotmaker, een speler die, die gaat voor de winners. Ja, En als dat dan lukt, en dat lukte in deze partij, een lange vijfzetter, ja, dan, dan is hij ontzettend gevaarlijk. Uh, Del Potro kon er maar 12 winners. Bijvoorbeeld met zijn voorhand, die toch als heel gevaarlijk te boek staat. Ja, sloeg je maar twaalf winners mee. Del Potro, die zat dus niet goed in zijn vel. Jeremy Chardy, eh, een fantastische wedstrijd gespeeld. En ja, dus kan je zeggen dat op dag 6 van de Australian Open... terwijl het toernooi de eerste dagen zo, zo, zo klinisch zeg maar, verliep eh, bij, de, bij de mannen. Iedereen deed eigenlijk wat hij moest doen, won in drie setjes. Ja, dat we nu op dag 6 op deze zaterdag eerst de, de echt grote verrassing hebben. De uitschakeling dus van Juan Martin Del Potro. Andy Murray, om naar een andere favoriet te gaan... Aan. Die is wel door. Die speelde tegen Ricardas Barrancas. Die jongen komt uit Litouwen. Dat is een qualifier. Drie sets voor Andy Murray. Was geen nou, echt makkelijke overwinning. Ik denk ook niet dat, dat Murray dat verwacht had. Die Barrancas is een groot talent. Was al onderweg naar de subtop. Uh, toen raakte hij vorig jaar uh, erg geblesseerd. Is weer op de weg terug. Kijkt weer omhoog die Barrancas. En uh, ja, redden het niet tegen Andy Murray. Die dus wel in drie sets door. En die kan nu rustig gaan afwachten wie zijn volgende tegenstander wordt. Of Gilles Simon. Of Gael Viest. Fransen onder ons. Je moet nog gespeeld worden ja, goed, Murray wel, maar Dal Potro niet. Dan de vrouwen. Hoe is het bij de vrouwen gegaan? Nou, Serena Williams, toch de, de torenhoge favoriete samen met Maria Sharapova. Denk ik wel, als je nu de eerste week ziet en de uitslagen bekijkt. Serena Williams makkelijk door eh, tegen de Japanse Morita, 6-1 en 6-3. Eh, ja, op koers kan je zeggen, Williams, geen energie verspeelt. Eh, prima. Ja, en dan Victoria Azarenka wint wel van Jamie ja. Hampton, de Amerikaanse. Drie sets. Eh, Victoria Azarenka is de titelverdedigster. Er is wel wat twijfel over haar fysiek. Ze oogt wat aan de zware kant, om het heel voorzichtig te zeggen. Conditioneel misschien niet helemaal goed... Ja, ze redt het wel. Drie setjes nodig tegen Hampton. Dus ook zij is door naar, naar de volgende ronde. En hoe laat gaat het talent stunten tegen Roger verder? Ja, ja dat, dat heeft hij aangegeven. Hè? Dat, hij, dat hij denkt dat hij kan stunten. Burner Tomic, ja, nooit te verlegen om, om uh, bouw te uitspraken. En zometeen om 9 uur het is de wedstrijd waar Australië eigenlijk sinds de loting al uh, op zit te wachten. Uh, toen de loting uitkwam, oeh, misschien komt er wel een derde ronde. Federer Tomic, nou, die gaat er komen. Burner Tomic, het avant-terrible van het Australische tennis. Alles fout gegaan wat er vorig jaar fout kon gaan met die jongen. In aanraking geweest met politie, et cetera, et cetera. Maar hij staat er weer. Hij is op de weg terug. Mag het gaan opnemen zometeen in de grote Rotley. Arena die uitverkocht zal zijn tegen de grote man Roger Federer. Over een half uurtje, dankjewel Mark, horen we natuurlijk op deze zender. U hoort nog veel meer natuurlijk op deze zender. Om 11 uur politiek, er komen de auto's voorbij in de loop van de middag... en zo dadelijk natuurlijk Peter en Mieke. En die hebben het over opvoeden, allemaal vanwege minister Plasterk. Ze hebben het ook over liefde, lust en ellende. En de huiskamervraag, wat breek je als eerste op het ijs? Blijf luisteren, het antwoord komt in de nieuwsshow.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 Ouderenombudsman.nl De Ouderenombudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Radio 1, het NOS-journaal. Wil Renner Lance Armstrong voelt zich te zwaar gestraft. Dat liet hij blijken in het tweede deel van zijn gesprek met Oprah Winfrey... waarin hij zijn dopinggebruik opbiechtte. Armstrong mag de rest van zijn leven niet meer aan sportwedstrijden meedoen. En dat ervaart hij als een doodvonnis. Anderen zouden, volgens hem, een schorsing van zes maanden hebben gekregen. Maar weinig mensen hebben het eerste deel van het interview gezien. Er waren in de nacht van donderdag op vrijdag 122.000 kijkers. Het interview dat werd uitgezonden op de zender TLC, begon om drie uur. Het werd s'avonds herhaald, maar ook daarvoor was de belangstelling gering. Blijkt ook cijfers van de stichting Kijkonderzoek. De cijfers van vannacht zijn nog niet bekend.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 Het is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, bijna vier minuten over half negen. Om negen uur gaan we het hebben over Lance Armstrong. Die heeft gesproken, bekend, gebiecht, gesnotterd. Nou ja, wat al niet. Peter Winnen noemt hem een psychopaat. Wat vinden Marjan Offers, hoogleraar sport en recht aan de VU... en psycholoog Bram Bakker ervan? Daarna een pleidooi voor polsbeschermers bij het schaatsen. Ingeborg Beugel, vers uit Griekenland... over politici die steeds weer de dans ontspringen... en rijke Grieken die hun geld elders parkeren. En het Duitse goud wordt teruggehaald uit het buitenland. Om negen uur komt Elsbethetti. Zij heeft een nieuwe visie op het boek van Cooperus... langs lijnen van geleidelijkheid, want het, het, is, het is, 10 is... Het is tien uur. Wat zeg ik? Om tien uur. Ja, ja. Om tien eh, uur. Ik ja. zei om negen uur. Ja. Oh, oh, oh, oh. Ik begin al met foutjes, hè? Nee. <laughs> koperis, ja, klopt wel. En ik vind het heerlijk om daar eens even aandacht aan te besteden. Want ik ben dol op koperis. Goed. Flamenco Biennale in Nederland en sociaalpsycholoog Roos Vonk. Zij schreef een boek over de clichés in de liefde. Zometeen de gevaren van identiteitsfraude. Maar eerst... Ja, zeg jij maar Peter. Ja, de psycholoog René Diekstra is bij ons aangeschoven. En hij kapitelt minister Plastek van Binnenlandse Zaken. En neemt in die beweging ook meteen de Amerikaanse president Obama mee. Volgens hem hebben ze beide een uitgelezen kans gemist om te zeggen waar het op staat. Want, is de stelling, het zijn niet de jongeren die zorgen voor overlast in de maatschappij. Maar het zijn jongens, een jongens. Buitengewoon grote verschil volgens Diekstra. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen even bij uh, uh, Plasterk. Die riep op uh, donderdag tot een fatsoensoffensief. Uh, op zich mee eens, neem ik aan. Nou, een van mijn functies is onder andere... lector jeugd en opvoeding aan de ja. Haagse Hogeschool. En we hebben daar ook een kenniscentrum jeugd en opvoeding. Houden voortdurend in de gaten wat er aan... Uh, zowel in de wetenschap als in de samenleving... aan discussie over opvoeding is. En ja. iedere keer als een politicus zich over opvoeding uit... dan maakt mijn hart een soort van huppeltje. Dan denk ik, ah, eindelijk die aandacht weer. En dat was van de week ook in eerste instantie zo. Toen ik naar aanleiding van dat rapport... over geweld tegen hulpverleners en ambtenaren... over opvoeding begonnen. En die kreeg heel veel publiciteit. Hè? Ja, die kreeg enorm veel publiciteit. Want als een politicus er iets over zegt... dan roept dat onmiddellijk een hele heftige... maar ook vaak instemmende maatschappelijke reacties op. Wat ik nou verdomd jammer vond was... dat hij het vooral had over jongeren. Hè? Ouders die hun, hun kinderen op moeten voeden. Ja. Met meer respect voor gezagsdragers en dat soort zaken. Terwijl... Als je naar de televisie diezelfde avond kijkt... en je ziet de beelden van wat er bijvoorbeeld in nieuwjaarsnacht is gebeurd... dan zie je eigenlijk alleen maar, en dat is op allerlei plaatsen zo... en op allerlei punten zo, zie je eigenlijk alleen maar jongens. Maar dat weten we toch wel? Maar dat als je dat allemaal alleen maar jongens zijn? Ja, maar als je dat weet, ja. dan betekent dat dat op het moment... dat je een oproep doet van mensen, we moeten iets doen... richt je dan met betrekking tot deze kwesties op die groep waar het daadwerkelijk om gaat. En namelijk de opvoeding u op... van jongens. En waarom denkt u dan dat er jongeren gebruikt wordt? Want dat doet bijna iedereen, hè? Ja, dat hangt samen voor een stuk met het feit dat we dat soort onderscheiden eigenlijk niet meer willen maken tussen jongens en meisjes. Maar ook met een hele andere maatschappelijke ontwikkeling, namelijk dat alles wat zowel professioneel ja, als in termen van uh, onderwijs en dat soort zaken met opvoeding te maken heeft, dat is steeds meer in handen van vrouwen terechtgekomen. Om een voorbeeld te noemen, 96% van de werkers in de kinderopvang zijn vrouwen. Oh. 85% van de leerkrachten op de basisschool zijn vrouwen. En dat neemt toe. Dus bij vergaderingen waar u zit, zit de rest te breien? Dat niet, maar dat is wel zo dat... Bij vergaderingen waar ik voortdurend bij zit... Hè, want ik ben onder andere voor Den Haag... in de Center voor Jeugd en Gezin, adviseur, et cetera... dan is het zo dat ik meestal de enige man ben... tussen 10, 14, 15 vrouwen. En ik wil helemaal niet zeggen dat vrouwen geen belangrijke rol te spelen hebben. Maar als het gaat om de opvoeding van jongens... Kunnen ze dat niet? Goed? Dan zijn mannen en vaders in eerste instantie aan zet. Dus wat pasterk had moeten zeggen is... van jongens, luister eens even goed. Ik zie voornamelijk jongens die daar rotzooi schoppen. Ja? En dat wil zeggen dat daar iets mooi moet gebeuren. Wie zijn daar in eerste instantie de meest verantwoordelijke voor? De, de belangrijkste voorbeeldgevers? Dat zijn vaders en mannen. En laten we nou alsjeblieft met elkaar eens een keer een discussie beginnen... maar ook echt serieus dat oppakken. Hoeveel mannen en op welke manier en op welke manier van omgaan... hebben we nodig om ervoor te zorgen dat die jongens inderdaad... dat type respect meer gaan vertonen dat we graag met z'n allen willen. En wat zouden die mannen dan anders doen dan die vrouwen nu? Nou, op de eerste plaats, dat zie, dat zie je bijvoorbeeld als mannen met, met hun kinderen omgaan... dat die veel eerder geneigd, hebben, geneigd zijn wat jongens betreft om het type... Interactie, het type omgang, het type opvoeding met hen te hebben... wat jongens graag hebben, bijvoorbeeld het ruwe spel. Hè? Uh, jongens zijn veel bewekelijker dan meisjes. Zijn ook veel later in hun maar zeggen, verbale ontwikkeling, et cetera. Als je met jongens contact wil maken, ga met ze stoeien. Of uh, doe allerlei andere dingen. En tijdens dat soort interactie zorg ervoor dat je hun tijdig toeroept... nou ga je te ver. Ja? Waarom ook? Omdat ze op die manier beter... Leren zich in te leven en wat het effect so, van hun gedrag... Op spelende bedoelt, concreet spelenderwijs leren bedoel je? Concreet spelenderwijs leren. Jongens zijn veel bewegelijker, houden hun concentratie minder lang vast. Um, halen veel vaker rotzooi uit. He? Ik zeg wel eens, geef een meisje een motor en ze gaat hem poetsen. Geef een jongen een motor en hij haalt hem uit elkaar. Prima, dat geeft overlast. Maar zorg je dan dat er een man of een vader bij staat die hem vervolgens helpt, stimuleert om die motor weer in elkaar te zetten. Dit is natuurlijk een vergelijking, dat is een soort metafoor die ik geef. Maar dat geldt op tal van punten. Er is dus wat betreft de opvoeding. iets aan de hand wat we tot nog toe onvoldoende met elkaar een naam hebben gegeven. Maar als je kijkt naar die generatie hè, van, van ouders nu, van vaders. Ja? dat is een generatie die is opgegroeid in de wat vrijgevochten jaren 60 en 70. Zou ja. dat er ook iets mee te maken hebben? Dat zou best kunnen. Ja, maar het, het hangt veel meer samen met het feit dat. Uh, als je aan de mannen van dit, van dit tijdsgevricht en ook van de vorige generatie... vraagt wat hun prioriteiten zijn... dan is de opvoeding van hun kinderen niet hun hoogste prioriteit. Wel in woorden, maar niet in daadwerkelijk gedrag. Hoe weet je dat? Uh, heel simpel, op grond van de wijze waarop je hun tijdsbesteding in kaart brengt. Waarop ze bezig zijn in het opzicht. Uh, uh, op het moment dat het in een gezin redelijk goed gaat... hebben veel mannen de neiging om te denken... dan nou hoef ik er niet veel meer in te investeren. Het gaat goed dat zijn juist de momenten dat je er juist in moet investeren... om het goed te laten gaan. En vooral wat betreft zeg maar, de begeleiding ontwikkeling van je jongens. Met name met betrekking tot die dingen waar we later op straat last van hebben. Bijvoorbeeld je leren inleven in de gevolgen van je gedrag voor anderen. Wat dat betekent. Ja, maar zou het niet zo zijn dat de, de, jongen, of de jongens die uh, overlast op straat geven... dat die uh, ja, vaak uit gezinnen komen waar weinig aandacht voor hen is... en dat die jongens die geen overlast geven... Ja, die, daar gaat het wel goed mee. Of? Ik heb kan jaren je? gewerkt in Rotterdam voor het jeugdbeleid, ook op straat. Ja. En vaak was het zo dat de jongens die dat soort gesodemieten gaven... Ja. jongeren waren die of geen vader meer hadden... of de vader had zich teruggetrokken... of ja. besteden veel te weinig aandacht aan, aan dat soort jongens. Dus met andere woorden, het is niet zo dat die jongens... Uh, zeg maar, geen uh, thuis hebben, of dat ze geen moeder hebben thuis... Maar ze hebben niet die voorbeelden, die opvoeders... die ze juist het meest nodig hebben hè, op dat punt. En mijn baarschoen aan Obama was betrekkelijk simpel. Dat was naar aanleiding van Newton Connecticut, hè, die, die schoolshooting. School Twintig kin jonge kinderen gedood, vijf volwassenen... en dan ook nog de moeder van de dader. Er is nog nooit één schietpartij op scholen gerapporteerd... in de geschiedenis van de afgelopen zestig jaar die door een vrouw of een meisje is gepleegd. Het zijn altijd jongens geweest. Dat doet Obama? Die zegt van ja, we moeten wat doen aan geestelijke gezondheidszorg... In, in de Verenigde Staten. Nee, meneer de president, je moet veel meer nadruk leggen... op de geestelijke gezondheidszorg van mannen en jongens. En wat daarvoor nodig is. Want het zijn niet de wapens zelf die uh, kinderen op scholen omleggen. Maar het zijn die jongens en mannen die die wapens hanteren die dat doen. Nou, dat is dus merkwaardig dat hij een oproep doet... waarbij die daar waar je eigenlijk de vinger op de zere plek moet leggen, die niet legt. Ja, maar zou het nou zo anders worden, zeker af van regeringswezen? Als je dus inderdaad voor een land een beleid uitzet. Of je het nou voor jongeren of voor jongens doet? Ja, dat maakt een groot verschil. Heel simpel, wij wonen in. Of wij leven op dit moment in een steeds meer, zou je haast kunnen zeggen. vrouwelijke samenleving. He? Daarom doen meisjes het ook zo goed. Maar dat betekent tegelijkertijd dat er een andere groep is. althans, een deel van die andere groep. die daar eigenlijk. Aan tekort komt. En dat hij natuurlijk de aandacht krijgt die, die hij zo nodig heeft of zou moeten hebben. Dat is wel vaker naar voren gebracht, natuurlijk, dit punt. En dat heeft niet echt geleid tot een toestroom van mannen in het onderwijs. Want toen werd er ook gezegd: er zouden meer mannen op de basisschool moeten gaan werken. Ja, bijvoorbeeld. ja maar Mieke, Mieke, het, is, het is toch maf dat wij voortdurend meisjes aanmoedigen om meer aan techniek te doen. en tegelijkertijd niet jongens aanmoedigen om meer aan zorg te doen. Terwijl juist dat soort type evenwicht, hè, terwijl wat betreft een ontwikkeling, dat soort type evenwicht eigenlijk van belang zou zijn in ja. dat opzicht. En dat betekent dus ook dat je dat soort beroepen... van de nodige status voorziet. Ja. Want die trekken dan aan en zorgen ook dat... dat die economisch beter gewaardeerd worden. Want geloof het of niet... een van de belangrijkste economische activiteiten... in ieder land is opvoeding. Dat wil zeggen, degenen die opvoeden... die zouden eigenlijk ook in economisch opzicht... aanzienlijk beter beloond en een hogere status moeten hebben... dan op dit moment het geval is. Ja, en als je die beroepen dat niet geeft... dan krijg je dit soort verschijnselen... die we op dit moment heel sterk... sterk zien hebben. Het is wel grappig, het is nog niet zo lang geleden natuurlijk, dat precies de discussie waar u het nu over heeft, dat je dan wel echt als totale reactionair weggezet werd, hè. Dat je, dat je hoe je het in godsnaam in je hoofd haalde om dat onderscheid nog te maken. Ja. Het waren gewoon jongeren, klaar. Ja. En dat is dus niet zo. Dat rest, die restverschijnsel hebben we nog. Die zit mogelijk ook in het achterhoofd van plastic. als je het heeft over jongeren in plaats van jongens. Maar we, wees nou serieus. De evolutie zou niet twee soorten hebben geschapen... als er niet reden was om een zeker onderscheid, differentiatie te hebben. En we weten inmiddels genoeg ervan dat jongens zich anders ontwikkelen. Dat jongens ook andere dingen nodig hebben om zich goed te ontwikkelen dan meisjes. En dat wil niet zeggen dat er niet een gemeenschappelijk plateau ook is... Maar er zijn ook belangrijke verschillen. En zolang je niet adequaat aandacht besteedt aan die verschillen de manier waarop je opvoedt, de manier waarop je voor het onderwijs geeft ja, en, en je krijgt dan op een bepaald moment voor je kiezen dat er te weinig respect bijvoorbeeld van jongens, te weinig rekening houden, te weinig empathie is met wat ze hulpverleners en wat, uh, wat ze ambtenaren aandoen. Dan moet je niet zeuren hebben ze het eigenlijk ook zo ver laten komen? Maar vrouwen, nou ja, niet zeuren. Maar vrouwen kunnen toch ook wel grenzen aangeven bij jongens? Dat is waar, maar die doen het anders. En vrouwen hebben, dat blijkt uit al je onderzoek, vrouwen hebben meer met meisjes in het onderwijs, met meisjes in de hulpverlening, dan ze met jongens hebben. En vrouwen vinden de wijze waarop jongens vaak willen spelen, bezig zijn, et cetera, eigenlijk vaak maar lastig. Dat begrijp ik ook. Ja? Die, dus die, als het, als het ware, die, die afstemming is er, is er een geringere mate. Heel veel mannen kunnen er natuurlijk veel meer beter omgaan. Alleen het zal wel van belang zijn dat we ze dan ook veel dichter... en een, een veel belangrijkere rol in die opvoeding ik, geven... en ze helpen om dat soort dingen te doen dan op dit moment het geval ik, is. Ik hoop dat de mannen van Nederland uh, luisteren. Ik hoop het ook. En dat ze er hun voordeel mee doen. Ja, ja. Het, het curieuze is alleen wel op dat geblik, dat het natuurlijk wel meisjes zijn die ook dit soort jongens dingen doen. Namelijk bendes vormen, elkaar mishandelen, enzovoort, enzovoort. enzovoort. En dat komt dan opeens groot in publiciteit. Ja, exact. En dat zijn nog altijd uitzonderingen. Ja, op de regel. Ik ga het voorbeeld van schoolshooting. Er heeft nog nooit een vrouw dat gedaan. En ik verwacht ook niet dat het de komende vijftig jaar zal gebeuren. Oké. Okay. Ja. Vaders van Nederland ja, past op je zaak. Past op je kunde. Juist. Hartelijk <laughs> okay. dank u, hoorde René Diekstra. We spraken dus met hem over het belang van opvoeding van jongens... en niet van jongen. Dank. Bent u wel wie u bent? Of is iemand anders inmiddels met uw identiteit aan de haal gegaan? Onder het motto, laat u niet zomaar kopiëren... is de overheid deze week een campagne begonnen... om mensen bewust te maken van de gevaren van identiteitsfraude. Luister even mee. Hier ben ik bij een hotel. En bij een ander hotel. Hier wil ik graag een auto huren. En hier kun je een telefoon kopen. Overal willen ze mijn paspoort zien. Of mijn rijbewijs. Dat is logisch. Ze willen weten dat ik het echt zelf ben. Maar soms willen ze ook een kopie maken van mijn paspoort of rijbewijs. En dan wordt het oppassen. Nou, u herkende ongetwijfeld uh, Ronald Plasterk. Speelt ook in dit onderwerp een rol. Uh, ja, als er iemand weet waar we dan voor uit moeten kijken... dan is het wel onze eigen internetpiraat Dirk Poot. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen. <laughs> ja. En uh... energie spat eraf, hè? <laughs> moet je zo sloom klinken? Ja, maar hij moest ook even steeds wachten... want er kwam er steeds iets anders achter hem in beeld. Ja, nee, ik ja, weet niet inderdaad. of je, je hebt ja, filmpje nee, het filmpje al gezien. Maar goed, wat moet je dan voor oppassen? Want, uh, de, de, je, je, wat, wat, wat moet je nou eigenlijk voor oppassen? Als je naar een hotel gaat, En zeggen ze... mag ik even je paspoort zien? Moet je dan zeggen nee? Nou, dan krijg je geen kamer. Ja, nee, het, ze mogen het paspoort wel zien... maar wat je tegenwoordig ziet is dat eigenlijk iedereen... en zijn broer gelijk ook, ook even een kopietje van dat paspoort maakt. Ja. En wij vinden dat allemaal maar goed... Uh, maar wat je dan vergeet is dat je met zo'n paspoort... Uh, of zo'n kopiepaspoort kan je heel veel dingen gaan doen, plotseling. Dus je zegt tegen zo'n hotel... u mag wel mijn paspoort zien, ja. maar u mag er geen kopietje van maken. Nee, maar je mag wel de gegevens overnemen. Want hotels zijn helemaal verplicht om bepaalde gegevens over te nemen. Ja. Maar Die wat kan je dan doen. met zo'n kopietje? Um, nou... Als, een, als je een compleet blanke kopie hebt, waar niks verder op staat, en wat helemaal eruit ziet als een één op één kopie van jouw paspoort. Dan is het helemaal niet ondenkbaar dat iemand die dat kopietje in handen krijgt, dat hij daarmee bijvoorbeeld een telefoonabonnement kan gaan afsluiten. En die zegt: kijk, waarvan... ik heb hier een kopie van mijn paspoort. Ja, inderdaad. En, uh, dan moet je er nog wel een beetje blijken. Uh, uh. Nou ja, weet je, een, een kopie. Als je helemaal een kopie hebt, dan kan je er natuurlijk met een beetje Photoshop kan je er een andere ander fotootje op zetten. Uh, Vraag, vaak vragen ze bij zo'n telefoonabonnement ook naar een, uh, een afschrift van je bank. Maar heel veel banken die hebben tegenwoordig dat ze geen uh, papieren afschriften meer sturen. Dus dan moet je zelf een printje maken. Nou, wat is er makkelijker dan als je zelf een printje maakt om dat later met Photoshop nog even aan te passen? Dus op het moment dat iemand jouw uh, jou kopie-identiteitsbewijs heeft en een beetje met, met fotobewerkingssoftware om kan gaan. Nou, dan, voor je het weet, heb je inderdaad allemaal telefoonabonnementen op je, je naam. Ja, maar is. Ja, ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Is dit echt zo'n groot probleem? Um, de, de, de, er is een, een meldpunt identiteitsfraude in Nederland. En die hebben het eerste jaar dat ze, dat ze open waren... hebben ze in, in negen maanden tijd zo'n zo 200 klachten gekregen. Dat was in 2011. En uh, nou, naar aanleiding van, van, van andere zaken werd er, er schattingen gemaakt dat er misschien wel duizenden mensen daarmee in Nederland te maken krijgen. Maar goed, stel dat je een telefoonabonnement of zo afsluit en dan moet je een kopie paspoort. En als ze dan zeggen: ja, uh, dat staat in de voorwaarden, daar ja. moet er een kopietje van maken. Nou, daar moet je, daar lijkt moet je dat lijkt me nogal lastig hoor in de praktijk. Ja, maar dit. dan moet je dat kopietje dus eigenlijk uh, uh, personaliseren voor dat ene moment dat je het gebruikt. Dus op dat moment schrijf je er met grote letters op... Uh, kopie, paspoort, uh, aanvragen, mobiele telefoon. Okay. En je krast de informatie die ze niet hoeven te hebben... die krast je door. Dus dat is je BSN, dat staat dan gewoon in je paspoort zelf. En in die, cijfer, uh, die cijferreeks die onderaan je ja. paspoort staat... daar staat het ook nog een keertje in. Dus dat moet je op twee punten doorkrassen. Um, er wordt ook aangeraden om dan ook je, uh, je pasfoto onzichtbaar te maken. Gud, moet, we, moeten, we moeten wel veel doen hè? Om, om, om weer een paar slechte rikken te dwarsbomen. Ja, ja, maar steeds meer van de dingen die we doen, die, die gaan eigenlijk online. Waarbij mensen eigenlijk nauwelijks meer controleren... of degene met wie ze te maken hebben wel het is. Als je maar de juiste code overlegt op dat moment. Hm. Dus het, het, het, ja, het, het gaat steeds meer die kant op. Dus een goede campagne we, het is, dit. Het is goed dat ze ervoor waarschuwen. Het is wel rijkelijk laat. Ik bedoel, we hebben, we hebben een, een, een, meer dan een jaar geleden was er... Ophef in de Tweede Kamer over uh, dat mensen een BSN konden misbruiken om een DigiD aan te vragen. Nou, dan komen ze een jaar later met deze campagne. En. Het is goed dat ze doen en het is goed dat mensen erop worden gewezen, maar het is een beetje, beetje weinig. Um, een van de bekendste voorbeelden waarbij het ging over identiteitsfraude in Nederland. Hè, er is veel over uh, te zien geweest, ook op televisie. Was Ron Cosolea. Laten we even naar nou hem luisteren. 18 december 2002 kreeg ik te horen via-via dat uh, er een procesverbaal was opgemaakt... Uh, voor uh, dat ik had gehandeld in drugs. Ik ben toen geweest en ik heb ze toen gevraagd... wat moet je horen, wat is er aan de hand? Ik hoor dat jullie mij een paar maanden terug hebben, uh, hebben aangehouden met drugs. Ik ben het niet, maar ik mocht geen informatie krijgen omdat het de privacy van schenden. En ik ben consulair. Ja, een, een raar verhaal. Kafka. Waar, ja, waar die man mee te maken heeft gekregen. En hij vertelt nu over 2002. Mm. Maar dat liep dus al sinds 1994. En in 1994 werd hij voor het eerst uitgenodigd door de politie... om, uh, om te komen praten over een, een aanhouding van hem. Nou, dat was hij dus niet. Het was een, een, een, een, een bekende van de lagere school van hem... die zijn naam heeft misbruikt. En in 2009 is die man nog steeds aangehouden. Het is, in eind 2009 zou, zou hier Spalin uh, excuses aanbieden... en met een uh, uh, schadevergoeding komen. Uiteindelijk blijkt dat in april 2010... de man die die schadevergoeding daar zou bemiddelen... Die heeft dat bemiddelen, heeft hij gestopt. Het is, is een veel te lastige zaak. Dus... Er is nog steeds geen schadevergoeding voor die mannen. Er is nog steeds eigenlijk niks geregeld. Maar gebeuren dit soort zaken dan echt veel? Nou, dit is natuurlijk. Uh, dit, is, dit, dit is het, het meest extreme voorbeeld wat we in, in Nederland uh, hebben. Maar uh, Ivo Burema, dat is een uh, hoogleraar. die uh, naar aanleiding van deze zaak ook, ook gevraagd werd om commentaar. die zei ja. Hij is ervan overtuigd dat dit het topje van de ijsberg is. Hij zegt de enige reden dat, er, uh, dat de regering zo ontzettend laks is om hierop te reageren. is dat ze als ze dood zijn, dat, uh, als ze hier toegeven dat identiteitsfraude mogelijk is. dan valt er een, een, een heel belangrijk onderdeel van de Nederlandse samenleving valt op zich gehad. Want eigenlijk draait alles op je identificeren. En als wij toegeven dat, dat het identificeren in, in het verleden helemaal niet zo goed is gegaan, dat er heel veel ruisen in die bestanden zitten, ja, dan haal je eigenlijk een fundament onder de samenleving weg. Maar daarom, dat kan ook al bij Schiphol: vingerafdrukken, iris scans. Nou ja, dan wordt het toch allemaal een stuk lastiger. Uh, ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant... als iemand nou jouw paspoort in handen krijgt... Uh, bij een inbraak bijvoorbeeld, of uh, je wordt gerold... dan is het tegenwoordig zo dat hij niet alleen jouw paspoort heeft... met al je persoonsgegevens, maar ook jouw, uh, jouw vingerafdruk. En uh, met een beetje printer kan je tegenwoordig zo'n vingerafdruk makkelijk uh, namaken... en ook gaan achterlaten op plekken. Dus we hebben eigenlijk in onze drang om het veiliger te maken... hebben we het voor de mensen die het nee, haastje nee, zijn nee, nog veiliger gemaakt. Dus, ja. je, je kan een vingerafdruk namaken en dan vervolgens nalaten. Dus je, je, gaat, dus, je gaat iets op je vingers plakken of zo ja, dan? Ja, je, je, je kan met elke, elke uh, inkjetprinter tegenwoordig... kan je gewoon een, een, een vingerafdruk printen. En die vingerafdruk doet het ook gewoon. Oh, ja? ja, ja. Nou, weet je wat zo gek is? Aan de ene kant begint die overheid een campagne om de burger bewust te maken van de gevaren van identiteitsfraude. Maar aan de andere kant. Eh, Diezelfde overheid komt met een wietpas, met een elektronisch patiëntendossier, waarbij gegevens van, van, van burgers makkelijker hè, uitwisselbaar zijn. Ja, ja, ja. Steek met die wietpas met moest iedereen da, een entiteitsbewijs in de koffieshop gaan inleveren. Terwijl nou ja, aan de, de andere kant ja, de overheid. Er zit dus iets heel Die hebben, gelukkig, mensen, in. Ja. Die hebben ja. gelukkig nooit criminele contacten. Dus <laughs> ja. dat ja. zit wel goed daar. toch? Ja, maar is anders. Dat is dubbel. dubbel. Ja, maar wat nog veel dubbeler is, er zijn in Nederland honderdduizenden ZZP'ers. Waarvan hun, uh, hun BSN-nummer gelijk is aan hun uh, BTW-nummer. Dus elke factuur die die mensen versturen op hun website staat hun BSN-nummer. Dus uh, aan de ene kant wordt gezegd, je moet heel voorzichtig zijn met je BSN-nummer. burgerservice-nummer burgerservice is dat, burgerservice nummer. Ja. Maar aan de andere kant uh, worden mensen gedwongen om dat burgerservice-nummer met iedereen te delen. Dus wat nou, schiet mij maar lekker, nou hoor. hoor. Ik weet het niet meer. <laughs> het, is, het, het, het, het, het is een heel aparte. Ja, maar wat moeten we daar nou mee omgaan? Dus um, daar hebben nou ja, we jou voor uitgenodigd. Ja. Als je een eigen bedrijf hebt, uh, dan moet je dus vanuitgaan... dat je burgerservice-nummer dat, dat niet privé is. Dus dan moet je sowieso extra voorzichtig zijn. En, en waar dat om gaat is... Uh, krijg je ja, Extra voorzichtig zijn? Nee, je moet het gewoon geven. Bedoel, je, je, ja, je kan gewoon geen kant op. Nee, maar je moet dus extra bedacht zijn op het feit... Dat, dat jij al extra informatie hebt afgegeven... waarbij mensen met kwade bedoelingen... jouw identiteit zouden kunnen gaan stelen. Dan moet je dus ook zorgen dat bijvoorbeeld jouw brievenbus... Uh, waar je je gewone post in krijgt, dat die ook veilig is. Op het moment dat iemand jouw burgerservice-nummers heeft... en op de een of andere manier toegang kan krijgen tot jouw post... want heel veel van die postbusjes zijn natuurlijk hartstikke slecht beveiligd... Ja, dan kan je dus ook een, een DigiD aanvragen... en uh, de, de, de post onderscheppen die er een week later verschijnt. En dan wordt er nog in de recordtempo een hoop jongeren gewaarschuwd... voor uh, identiteitsfraude via Facebook en Twitter en dat soort uh, sites. Ja, hè? Dat is, onlangs is dat een meisje overkomen... die, uh, die zag plotseling een Twitter-account verschenen met, met haar naam en haar foto. En er begonnen allerlei hele gekke racistische tweets van te verschijnen. Nou ja, dat is, dat is ook nog een lastige en voor de, iemand. En, en dat is niet moeilijk aan te maken, toch? Nee, natuurlijk niet. Ik Dan dat kan je euh... makkelijk iemand zijn identiteit stelen. Dat, dat is, dat en is, op die manier wordt er ook zijn. gepest, hè? Dat, dat is ook een ja. hele zware vorm ja. van pesten. Ja, er wordt aan de ene kant voor gepest. Aan de andere kant, het is ook wel leuk... want er worden op die manier ook accounts aangemaakt... waar hele goede persiflages mee worden, <laughs> worden gemaakt. Ja. Dus dat, het, het is het ook wel een leuke kant, op, Maar het is op die manier echt... Ja, het, is, het, het is redelijk makkelijk om iemands identiteit te stelen. Zijn... Alleen met een Twitter-account kan je gelukkig niks bestellen. Weet je, je kan wel iemands naam... Uh, op die manier. Kapot, ja, de, de, de, de ja, dat kan de, je dus ook nog doen. Ja. We allemaal dingen gaan bestellen. Ja. Oh, nou. Zijn we erg naïef in Nederland of is het eigenlijk overal ter wereld zo? Nee, Nederland is een van de, de meest goedgelovige volkjes, wat dat ja? betreft. Dat vinden is het toch het ook allemaal wel fijn eigenlijk? Wel, eigenlijk. Wij Ik vind het, het ook wel een goed, goed teken dat, dat, dat we nog een beetje vertrouwen hebben overgehouden. Ja. Op, op, Ik, Ik zie dat als iets positiefs. Jij niet, René Dijkstra? In welke landen doen ze het anders dan? Zijn ze minder. Uh, uh, nou, als Vol je, vertrouwen? Als je, als je uh, drie uur rijdt uh, richting Duitsland... dan zie je dat ze daar op een hele andere manier met zulke dingen omgaan. Hoe, hoe, hoe dan? Het, uh, nou, ze zijn zich heel daar erg bewust van hoe belangrijk het is om uh, privacy te garanderen... en hoe belangrijk het is om uh, het, het maar continu afstaan en opslaan van gegevens... Om daar, uh, om daar een halt aan toe te roepen. Dus privacy is in Duitsland in principe een stuk beter geregeld dan in, in Nederland. En in Duitsland heb je dan nou ook nog een keertje een constitutioneel hof. Dus dat betekent dat mensen daar kunnen gaan testen of uh, een, een, een wet die is doorgevoerd... of die wel aan de grondwet voldoet, op alle manieren beschermd in Nederland. Op het moment dat je, dat je, dat je het door de Tweede Kamer de Eerste Kamer krijgt, He? ben je klaar. Oké, okay, dankjewel Dirk Poot, internetdeskundige. Er is nog wel een hoop te doen. Het ging dus over identiteitsfraude. Zometeen dan zijn we weer bij u terug. Dan gaan we het hebben over Lance Armstrong. Tot zo. Samen thuis, samen dros. Vanmiddag om twee uur, schaatsen of toch maar liever lekker luisteren naar de Tross Auto Show.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 Dit is Radio 1.